En in september werd een deel van de Scheveningse pier verwoest door een felle brand. In Damaskus zijn de afgelopen nacht gevechten uitgebroken tussen het Syrische leger en de opstandelingen. Dat hebben ooggetuigen via de telefoon tegen het persbureau Reuters gezegd. De berichten zijn nog niet bevestigd en er is niets bekend over mogelijke slachtoffers. De gevechten waren in Almetse, een van de zwaarst beveiligde wijken van Damaskus. Er zijn diverse legereenheden gestationeerd omdat er in de wijk grote anti-regeringsprotesten zijn geweest. Het weer veel zon. Het is vandaag ongeveer 11 graden. Dit was het nieuws. Dit is Wijnandswaan bij de ANWB. De files van 6 kilometer en langer staan op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Hoogmade 8 kilometer. A8 Zaandam richting Amsterdam voor knooppunt Koenplein 4. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en knooppunt Raasdorp 10. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Bodegraaf 12. A15 Rotterdam richting Gorken bij Sliedrecht 6. A20 naar Gouda bij knooppunt Terbrechtseplein 6. Verderop voor knooppunt Gouwen 6.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 Nou, ik ben blij dat ik een uh, muziekkenner tegenover mij heb Dus vanmiddag gaat het helemaal goed komen Het is even na twee uur Goedemiddag en welkom bij Sanford op zaterdag Je hoorde, aha, en die mooie single uit de jaren tachtig Dat was Tachi voor Zandvoort En de regio. En het is even na twee uur, goedemiddag en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. Met een bekend gezicht tegenover mij, maar geen Albert-Jan. Goedemiddag Louis. Ja, goedemiddag Rob, uh, we zijn er en ik uh, mag vandaag Albert-Jan vervangen bij Zivem op zaterdag. En uh, we gaan dat uh, met heel veel plezier doen denk ik vanmiddag. Ik ben heel benieuwd uh, Louis, waar kennen de mensen jou van? Nou ja, waar kennen ze me niet van? Uh, ik uh, ben natuurlijk uh, een biljarter in Zandvoort, maar je vindt mij overal in Zandvoort, dus uh, ze kunnen mij wel. Ja, je hebt gisteravond ook nog gebiljart en een goede partij gehad. Ja, we hebben een toernooi gehad uh, in Haarlem daar, uh, met nog een collega van me, Dick Pronk. Die heeft het helaas niet gered en ik heb het wel gered, dus ik zit in de volgende ronde. Dus, uh, Kijk, van harte gefeliciteerd. Dankjewel man. Wat gaan wij vanmiddag allemaal doen tussen 2 en 5 uur? Nou, we hebben natuurlijk uh, de agenda. Ik heb een gast ik hoop dat hij komt, dat is Ron Brouwer, maar ik hoop niet dat hij nog uh, legt te slapen, maar hij zou uh, vanmiddag langskomen over de festivals te praten in Zandvoort. We hebben natuurlijk om half drie het weerbericht en vanaf 14.40 uur 40 ongeveer het voetbal met uh, Joop van de wedstrijd AMVJ tegen Zandvoort. En dat is een uh, Amsterdamse ploeg die in uh, Amsterdam speelt. speelt. Ja, dat klopt. Die. En tussendoor hebben we heel veel nieuws en uh, de evenementagenda. Ja, en uh, het laatste uur volop sport, want de Grand Prix is ook weer begonnen. Helemaal goed, met een verrassende uh, opstelling. Ja, dat uh, zien we straks. Dat gaan ja. we nog niet vertellen. Dat horen we straks in de derde uur van uh, dit programma. Buiten het voetbal van uh, Sanford 1 ook uh, aandacht voor Sanford 4, want die spelen vandaag tegen de terrasvogels. Nou, dat is uh, een uh, goede club. En weet je wat nou het leuke is? Ze zijn op de fiets daarheen gegaan met z'n allen. Nou, dan zijn ze al moe voor ze beginnen. <laughs> dat denk ik ook, maar speciaal voor uh, die hier, deze plaat. Bicycle, hier is Bicycle: Bicycle.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 I say Royce, I say give me a yeah. choice. I say no. I say Christ, I don't believe I Peter Pan, in Peter Superman. I or Superman All I wanna do I CFM Zandvoort 24 uur per dag 7 dagen per week Jonas is de queen en de bicycle race Speciaal voor de heren van Zandvoort 4 Zij spelen vandaag in Zandpoort tegen de terrasvogels En heel sportief met z'n allen op de fiets Daar naartoe En even uiteigen als je daar uh, inmiddels uh, aanwezig bent gekomen Natuurlijk En dan om 2 uur moet gaan voetballen hoor hoorde je Ilse de Lange en Pazzo Mi. Tijd voor een kort bericht Doei. Ja uh, vandaag is het Open dag in de zorg bij zorgcontact. Op zaterdag 17 maart, dat is dus vandaag, tijdens de open dag van de zorg en welzijn. Openen alle locaties van zorgcontact de deuren. Tussen 11 en 3 uur is iedereen die een kijkje wil nemen in de Bordaan. Het huis in de duinen of meerleven van harte welkom. Dus u moet snel zijn, want u heeft nog een uur. Er is van alles te doen en zo is er uh, geven alle medewerkers geven daar rondleidingen. En er is ook nog eens een keer een dag voor de vrijwilligers. Dus iedereen, die maken dus ontbijtjes voor alle medewerkers mensen in de ...de zorginstellingen. Dus een uurtje nog... ...en dan is de open dag over. En vandaag natuurlijk ook de tweede dag van NL Doets... ...met allerlei uh, activiteiten die gedaan wordt door vrijwilligers. En ze helpen overal mee, bijvoorbeeld bij het kennen met dieren thuis... ...bij het huis in de duinen en noem maar op. Zo dadelijk bij C.F.M. Zalvoort gaan we praten met Ron Brouwer. Ja, de muziekfestivals, ze komen er weer aan... ...en we kunnen er niet op wachten gewoon. Fijn dat ze weer terug zijn, zo dadelijk horen het hele verhaal... ...daarachter van Ron Brouwer himself... Maar eerst gaan we nog één uh, plaats voor je draaien. Tot aan uh, dat moment. En dit is uh, Dusty Springfield. Hier is In Private. Top 4 op zaterdag bij je tot aan 5 uur vanmiddag met juist muziek van Dusty Springfield. Jawel, dat was uh, in private een van mijn favoriete platen van haar. Inmiddels aangeschoven Ron Brouwer. Goedemiddag Ron, welkom in de studio. Goedemiddag. Goedemiddag, voor jou is nog ochtend heel waarschijnlijk. Ja, ja, eigenlijk wel. He. Eigenlijk wel. Hoe laat ben je de uitgekomen. gekomen? Uh, nou, ik ga er meestal om een uur of tien uit, maar ik was vandaag een beetje laat. Het was half elf. Oké, oké, oké. Ja, rond de festivals gaan er weer aankomen. Ja, het is uh, vorig jaar natuurlijk een beetje moeizaam geweest met de muziekfestivals. We hadden alles prima voor elkaar en uh, alles was goed geregeld, alleen het weer zat niet mee. Dus we hadden, uh, na alle festivals hadden we toch best wel een beetje een financieel probleem. En daar zijn we allemaal gelukkig uitgekomen. En we gaan weer uh, de muziekfestivals organiseren. Ja, ik vind het wel heel knap dat, uh, dat jullie daar uh, uitgekomen zijn. Want ik dacht echt, uh, na al die festivals die in het regen gevallen zijn. dat gaat volgend jaar niet meer lukken. Maar toch gelukkig wel. Ja, gelukkig wel. Want uh, ja, ik vind dat het toch uh, moet gebeuren in de zomer. Er moet een beetje bruisend uh, zandvoort moet het worden. met de festivals. En uh, het zou zonde zijn als dat niet doorgaat. Hoeveel ondernemers uh, doen eraan mee om het uh, mogelijk te maken? Uh, we hebben momenteel hebben we 13 uh, die definitief toegezegd hebben. maar er zijn nog een aantal die, uh, die nog moeten beslissen. Dus ik denk dat we op de 15, 16 uitkomen. En dat betekent weer door het hele dorp podiums of podia? Uh, of? Ja, we, we krijgen vier festivals, waarvan de eerste drie uh, met vier podiums in het dorp. Oké. Okay. Dus, en uh, ja, uh, we gaan in uh, goede samenwerking met het circuit. Uh, hebben we besloten om uh, uh, ja, in samenwerking met circuit. bij de goede races, de, de, de belangrijke races, de Masters, de DTM. en uh, uh, de historische race, wat een hele mooie dag gaat worden, zeggen ze. Dus daar zijn we op ingesprongen. En, uh, maar we beginnen in ieder geval 14 juli, want we, we slaan de hele maand juni over, want dan hebben we de EK. En uh, we dachten van nou, dan is het al zat, want we worden gewoon Europees kampioenen. Tuurlijk! Wij dus wel. <laughs> ja, wel. Ja, wij wel ja. De Duitse toeristen zullen niet blij zijn dan die maand, maar goed. Dan maken we ze, 4, 14 juli maken we ze dan weer uh, vrolijk met een Tropicana festival. En dat is uh, tegelijk met de Masters op het circuit. Ja, dat klinkt uh, tropisch. Ja. Oh, allerlei leuke dames in uh, korte rokjes en zo. Die dat gaan gaat wel op. gebeuren, natuurlijk. Dat gaat wel gebeuren. Uh, Ron, heb je ook wel een spectaculaire band? Oh. Uh, zover zijn we nog niet, want we, we, zitten, we zijn aan het budget gebonden momenteel, natuurlijk. Dus, maar uh, dat wordt weer uh, spectaculair. We hebben nog geen bands uh, geboekt, okay. tot nu toe. Maar dat gaat wel binnenkort gebeuren. Dit is nog erg ja, Het kan in ieder geval niet slechter weer worden als vorig jaar. Dat kan nee, echt. Nee, we gaan er niet vooruit dat het weer zo'n uh, zomer wordt als uh, vorig jaar zomer. Uh, daarom zijn we ook weer helemaal. Uh, ja, helemaal positief over de festivals ja, Het was iedere keer van, er komt een festival aan, dus paraplu alvast weer uit de kast halen want... ja, Het was niet om te hard, dus al nee. ik, alles stond als een huis En uh, ja, het was gewoon niet te doen de Mensen die, die stonden, echt, stonden even goed nog te dansen in de regen Maar ja, dat is niet te vergelijken met als het zonnetje schijnt natuurlijk nee, En de diehards waren er altijd, want uh, ik was er ook altijd maar, ja, het misschien, was, misschien is dat het wel, of wie? Als jij er uh, bent, dan regent het altijd ja, Dus uh, ik kom dit jaar niet <laughs> nou, nee, goed, festivals die gaan gelukkig door Want uh, ja, het is toch mooi om in Zandvoort een bruisend weekend uh, te geven Met zulke mooie ja, podiums, uh, goede artiesten En het zonnetje, dat gaan we er dit jaar bij krijgen, dat weet ik zeker dat even over de festivals. Ron, heb je nog uh, wat in de zaak? In Laurel Hardy? Ja, maar ik wil toch nog even wat over die festivals ja, vertellen. Okay. Want uh, het, het gaat in samenwerking met Circuit. En uh, ook mede dankzij Circuit gaat de festivals door. Maar ook mede dankzij uh, Holland Casino. Oké. Okay. Met het Holland Casino Fonds. En uh, de gemeente natuurlijk, die uh, doet volledige medewerking uh, verlenen aan het uh, festival. En uh, ja, dat vinden we geweldig. Dat, ja. uh, en Heineken natuurlijk ook. Heineken die, uh, die heeft ook ingezien dat het echt een, een belabberd jaar is en uh, ja, die heeft ons ook weer uh, toegezegd om ons te steunen met het festival dus het staat als een huis zal, in ik, de, zal ik de data's nog even opnoemen ja, voor de ja graag, welke krijgen we allemaal ja want we hebben er nog maar eentje genoemd dat ja. is 14 juli, dat is het Tropicana festival dat is tijdens de masters 3, 4 en 5 augustus is het jazz weekend dus 4 augustus is de uh, buitenpodiums uh, weer uh, volledig bezet met uh, fantastische jazzmuzikanten. Uh, ja en uh, Salford staat bekend om, uh, om de jazzfestivals natuurlijk dus. ja, ja het was afgelopen jaar maar ook bijzonder jammer, want we hadden een wereldprogramma op het podium staan, op alle podiums en ja, het is gewoon echt helemaal verregend, maar we gaan het dit jaar weer proberen, dus even kijken hoor, we hebben 25 augustus dat is tegelijk met het DTM weekend, altijd een druk weekend uh, dan hebben we gewoon echt een goed muziekfestival Daar hebben we nog geen thema-naam aan verbonden Maar we noemen het denk ik gewoon muziekfestival En dan kan alles kan er op de podium staan Dus dan kunnen we van alles verwachten En dan hebben we natuurlijk 1 september uh, De historische race op het circuit En daarin hebben wij uh, Back to the 60's organiseren wij dan Alleen dan hebben we geen vier podiums Maar dan proberen wij één podium uh, Op het plein uh, zeg maar Waar de ijsbaan al staat het, uh, Wat hoe heet dat plein? Uh? Raadhuisplein? Ja, Raadhuisplein, heel goed ik ben altijd in de war met Gashuisplein en Raadhuisplein. Uh, daar daar we, Proberen we daar een uh, mooi podium en een tent neer te zetten En uh, alle teams uh, Dat is ons toegezegd door het circuit Alle teams komen in het dorp in met de racewagens ja, dat is en, mooi. en de teams komen ook lekker een borreltje drinken En, uh, en dan kunnen de, de mensen kunnen dansen op de, op de muziek van de 60's En, en ze kunnen al die raceauto's bekijken Dat is Fantastisch mooi En de teams zijn ook zelf aanwezig Dus dat is uh, geweldig En dat is 1 september op zaterdag Geweldig Al die festivals uh, weer terug in Zandvoort Rond nog even een kritische noot over het afgelopen jaar. Weer kunnen jullie helemaal niks aan doen, natuurlijk. Maar wat mij opviel, is uh, dat het niet echt heel goed bekend was wanneer er nou welk festival kwam en wanneer het was. Is dat zo? Ja, met, uh, met posters en uh, nou, dat hebben we ik verwacht tot aan Haarlem aan toe, verwacht ik natuurlijk overal van die mooie billboards en noem maar op. Nou, uh, dat hebben we. Ook, kijk, dat is weer geldkwestie, natuurlijk. We hebben hier langs de wegen, langs in Zandvoort uh, hebben we allemaal posters langs de wegen gehad. Met alle festivals, met het Jazzfestival. En ...en de andere ook. En uh, ja, dat is best een kostbare zaak. En, uh, maar we hebben wel in het dagblad gestaan... ...in de uitkrantje en dat soort dingen. Dus het was best wel bekend... Allee, ja, Misschien uh, is het niet helemaal goed gegaan. En daarom hebben we nou speciaal iemand in de hand genomen om, om uh, de PR te, te gaan doen. Dat taal. wou ik zeggen. Als we het nou nog groter maken, dan wordt het uh, nog drukker en nog gezelliger is al voort. Ja, en misschien zijn er nog wel uh, luisteraars die graag uh, willen sponsoren aan uh, de festivals. Dat Waar kunnen u. ze zich melden dan? Uh, dan kunnen ze zich melden bij mij. Dat is uh, Ron Brouwer bij Lauren Hardy. Uh, als je daar meldt, dan, uh, dan dat zou dat heel prettig zijn. Want dan kunnen we helemaal uitpakken natuurlijk. Als er nog uh, grote sponsors. Of kleine sponsors. Alle beetjes helpen, natuurlijk. Uh, en die kunnen zich bij mij. Uh, en dan gaat het niet bij mij in de zak hoor, maar dan gaat het echt. Nee, dat begrijp is niet van. Oké. Ron, uh, nog even in het kort. Louis uh, zei het al. Van, uh, wat kunnen we de komende tijd in Laura en Hardy verwachten? Uh, ja, we hebben weer een, een lijstje vol, natuurlijk. Uh, nou, aankomende woensdag hebben we het, het, uh, ja, het maandelijkse klaviasavondje. Dat is altijd gezellig. Als je daar ook aan mee wil doen, dan kan het altijd. Je moet je gewoon even aanmelden bij ons. Uh, 24 maart, zaterdag, uh, hebben we een muziekquiz, uh, gezellige muziekquiz in Lau en Hardy met vragen, fragmenten, kennisvragen, uh, ja, uh, geluidsfragmenten, dat soort dingen, dus dat wordt helemaal geweldig. 25 maart is de circuitrun en dan gaan wij uitpakken uh, samen met de Lamstraal uh, en met uh, de Rotary en met Sopro, die uh, sponsort ook. Het is voor een goed doel, Doe we een Wens. Wij verkopen hotdogs en soep. En de hele opbrengst gaat naar Doe we een Wens. En we hebben ook een buitenbarretje staan. En daar gaat van elk drankje, gaat 50 cent naar Doe we een Wens. Nou, dat is geweldig. Dus dat is ook een, en dat wordt een spektakel daar. Want we hebben ook een dweilorkest staan. En uh, ja, dat wordt gezellig. Gewoon gezellig. Dus als je naar de circuitrun wilt kijken, dan moet je zeker bij ons komen staan. Want dat wordt uh, echt gezellig. De lamstraal en bij Lou en Hardy. Uh, bij Lauw en Hardy hebben we dan ook weer op 1 april hebben we een hele gezellige dag. Dat is op een zondag, vanaf 6 uur, scharretjesdag. Dat is zeker we... een grap, hè, dus. Ja, ik geloof nou, wel heel erg. dat rink, denkt iedereen, sorry. maar ja, het, het kwam <laughs> nou eenmaal uit dat het op 1 april moest gebeuren. Dan gaan we lekker onbeperkt scharretjes eten. Uh, ja, we kunnen uh, jammer genoeg niet meer eten bij Lau Hardy, maar af en toe hebben we nog wel eens wat. Een winterbarbecue, of een scharretjesdag, of uh, oesters eten, of uh, wat dan ook. Speerrips, onbeperkt sperrips eten. En uh, 1 april hebben we scharretjesdag, dus dan kunnen we onbeperkt scharretjes eten voor een kindje... En dan is gewoon, wees uh, op tijd, vol is vol, op is op. Want je kan niet reserveren. Het is gewoon uh, binnenlopen en uh, lekker smikkelen en smullen. Onder een lekker borreltje. Lekker vis. Heerlijk. Ja, dat is echt uh, geweldig. En dat uh, Henk en ap uh, gaan bakken. Dus dat uh, komt helemaal goed. Uh, we hebben ook nog wat een beetje verder in, het, uh, in de planning is. is 2 juni. We hebben weer de Woman Only Cabrio Rally. Dat is een uh, puzzelrit voor uh, cabriolets. Uh, alleen voor vrouwen. Dames, alleen dames. Ja. Alleen dames, jammer weer. Ja, Wij mogen nee. weer niet meedoen. Wij weer niet. Lovien ja. jij wel hoor. Als jij jurkje ja, dan uh, mag je best mee. We komen verkleed hebben. Ja. <laughs> maar dat is ook een heel groot spektakel. En uh, dat doet... Uh, uh, ja. Uh... Hoe heet ze ook alweer? Heel daarvoor van de Die organiseert dat elk jaar. Doet zich geweldig. En ze hebben altijd een hele grote opkomst. Ik geloof dat we wel 24 ouders hadden de laatste keer. Dus het is dus echt uh, gigantisch. Ehm. Uh dus daar kan je ook op geven uh, dat alleen de allemaal... dames dan hè alleen de ja tuurlijk anders mag je gewoon niet starten nee het is starten natuurlijk dus daar kun je ook allemaal bij uh, bij Launa, die uh, opgeven en wat we nog hebben de actie tijdens de EK hebben we weer de EK oranje kortingspas waarbij je van alles weer uh, krijgt je betaalt 15 euro maar tijdens elke oranje wedstrijd heb je op je rekening 10% korting je krijgt een geweldige oranje pakket cadeau te waarde van 25 euro. Uh, je krijgt Bij elk doelpunt van Oranje krijg je een shotje. Uh, ja. Een hoop de, shotjes uh, halen. Ja, hoor. We hebben, dit jaar hebben we een nieuwe, de, de best geklede Oranje fan die wordt op de foto gezet en die komt in de krant. En dat is uh, na elke wedstrijd. Dus dat, uh, en zo zijn er nog veel meer dingen met, de, met tijdens de EK. We, we hebben weer een geweldige maand. Gaan we weer tegemoet denk ik. Hey, dus, uh, het wordt goed uh, dit jaar bij Hardy En uh, zeker kijkend naar de muziekfestivals... Ik hoop dat we heel goed weer kunnen hebben. Dat gunnen we jullie ook allemaal van harte. Want jullie werken er allemaal kei en keihard voor. Ron, hartstikke bedankt. Graag gedaan. Jullie ook bedankt. Is oh, oh, oh. zo dadelijk het uh, weerbericht. Bereid je maar vast voor Louis. <laughs> Hoor het zo dadelijk naar deze plaats. Oh, yeah. Everything. Everything. Everything. Gonna be alright this morning. Yes, Yeah. Yeah. Woo! Yeah. yeah Now when I was a young boy yeah. At the age of five My said I'm gonna be The greatest man alive But now I'm a man 21. I want you to believe me, baby. I have not so far. I'm a man.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 When that I mean? Yeah. I spell him H-I-N yeah. yeah. that rather than man. your born-lovers, man, man, I'm a rolling stone, man, child, I'm a Gucci, Gucci man, the lion I shoot and will never miss, but I make love to a woman she can't resist, I think I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 I'm grown. No, be. Oh, child. Why? That mean manish boy. Me. I'm a full grown man. Me. I'm a natural born lover for Stone. I'm a main child. I'm a hoochie coochie man. Ja, die gouden oude muziek bij Zandvoet op zaterdag. En meer gauw oude muziek hoor je ogen, maandagavond tussen 8 en 9 bij Golden CFM, bij CFM Zandvoort. Het is tijd voor het weerbericht. CFM Zandvoort, Ja Louis, vertel maar, wat kunnen we de komende dagen allemaal verwachten wat betreft het weer? Blijft nou. dat zo mooi of... Het ziet er goed uit, Kijk. maar we moeten eerst even iets afwachten. Vandaag zijn er wolkenvelden, maar afhankelijk is er ook wat ruimte voor de zon. De bewolking wordt geleidelijk dikker en vanmiddag kunnen we enkele buien vallen. Dat moeten we niet hebben natuurlijk. De zuidwestelijke wind waait overwegend matig. En de temperatuur stijgt naar maximaal 12 graden. Ja, we hebben net van uh, Rongoort Festivals. Je gaat het meteen over buien hebben. Ja, dat heb ik weer dat weerbericht. Ja. Maar we zijn nog niet klaar. Hè? Vanavond komt het, komt het tot enkele buien, maar komende nacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 6 en er waait een matige zuidwestelijke wind. Morgen starten we met wolkenvelden, maar in de middag is er ook wat ruimte voor de zon. Het blijft droog en er waait een matige en aan de zee vrij kracht. West tot zuidwestelijke wind. De temperatuur stijgt naar maximaal 10 graden. Maar nou gaat het gebeuren hoor, daar komt het. Maandag is het prachtig weer. Volop zonneschijn, het blijft droog en er waait een matige noordwestelijke wind. De temperatuur stijgt naar maximaal 10, wellicht 11 graden. Dinsdag, woensdag en donderdag is het prachtig winterweer met veel zonneschijn. De wind draait van zuidwest via zuid naar oost en is zwak tot matig van kracht. En de temperatuur stijgt dinsdag naar 12, woensdag 13 en donderdag naar 14. Dus elke dag komt er een graadje bij. Ik zeg het dak eraf. Ja, het kan gebeuren. Dus we de cabrio's kunnen weer lint. lekker gaan rondrijden hier in Zandvoort. Wil je het weer nalezen? Dat kan uiteraard op internet op www.meteopagina.nl Dat is www.meteopagina.nl I'm gonna the De vaste presentator Albert-Jan Vos die is vandaag niet aanwezig. Die heeft een reis naar Spanje gehad en gaat zo dadelijk weer ergens anders zijn. Maar speciaal voor hem draaiden we deze plaat van Jefferson Airplane en Don't You Want Somebody to Love. Nou, we proberen contact te krijgen met Jo van Es. Zodra dat gelukt is, gaan we beginnen aan de wedstrijd van vandaag, die om half gestart is. We hebben het over AMVJ tegen SV Zandvoort. Eerst even onder kort nieuws met Louis van der Meij. Ja, Joop is even niet bereikbaar, maar we gaan het even hebben over het uh, gouden juulsteen die gespeeld is bij uh, Café Koper. De finale van het Schulkampioenschap van Zandvoort. En die is gewonnen door Kees van Dam. Kees van Dam uh, was fantastisch uh, bezig en uh, die heeft de eerste drie voorrondes. Hadden ze een... Uh, uh, Hadden een inzinking, maar tijdens de finale werd het klassement volledig omgegooid. De nummer 10, Hanneke Verdam, eindigde uiteindelijk op de derde plaats. Herma Bluis werd tweede en Kees Verdam, na de voorronde, nog negende, greep het goud. Na drie jaar was het eindelijk de gouden shulsteen in handen van een man. Sponsor Hertog-Jan had voor alle finalisten een mooie gadget meegenomen. Kijk wat leuk, je weet niet uh, wat het was? Nee, dat weet ik niet, dat staat er niet bij. Oh, jammer, jammer, jammer, jammer. Nou, in ieder geval krijgt dit zeker weer een vervolg hier in voort. Helemaal goed. Zo dadelijk dus gaan we proberen contact te zoeken met Jan van Nes, onze sportverslaggever bij de voetbalwedstrijd van vandaag, AMVJ tegen SV Sandvoort. Eerst hebben we nog heel veel fijne platen voor je bij Sandvoort op zaterdag, waaronder deze van de Talking Heads, Slippery People. We oh gaan Om te draaien op de radio op deze zaterdagmiddag in Zandvoort Je hoorde de Talking Heads met de Slippery People We gaan naar het voetbal van vandaag, de wedstrijd uh, AMVJ tegen SV Zandvoort Daar is voor ons ter plekke. Joop Fris, goedemiddag Joop ja, goedemiddag Rob en uiteraard ook Luisteraars en Zandvoort. Ja, ANV tegen Zandvoort. Dat was in Zandvoort een uh, gewoon bewaarde wedstrijd. Zandvoort vloor sowieso met uh, 5-1. En uh, Pieter Keurig op de helft uh, ging in weg. Dat had hij afgesproken bleek later. Want hij moest toen naar AZ toe, waar hij uh, in de stad zit. Uh, de Zandvoort vloer toen kansloos met 5-0. Dus het is nu eigenlijk een uh, soort van een vondstrijd. En Zandvoort heeft uh, op dit moment, laten we zeggen de eerste kwartier, het beste van het Stel, Zandvoort heeft ook een paar kleine kansjes gehad. En een hele grote kans. Dat was van Fries. Maar die werd door de keeper buiten de 16 meterlijnen neergelegd. Was doorgebroken. Normaal gesproken moet de keeper daarvoor, of de daarvoor een, een rode kaart geven. Hij spaarde de keeper voor AVE- echter. En, en gaat van geel, dat vond ze meer dan genoeg. En nog geen twee tellen later lachen nog een keertje. Een gele kaart voor AVJ. En als het zo doorgaat, dan maak ik me sterker dat nog een paar komen. Dat betekent gewoon dat Zandvoort op het surf van de steden strijdt op dit moment tegen ANVJ, soms moet ook wel. Achterin is een wat eigenlijk, want Boy de Z, uh, die had uh, behoefte aan een weekje uh, een vakantie. eerste gezegd, Joris die leeft een opwinden met Pieter Keur. We zijn er al meer van de tweede helft al die nog meer leven met Keur. Maar goed, uh, de Hart is geen keeper op dit moment, want de tweede moet ook spelen. En uh, daarom heeft hij Paul Swiet gevraagd om het doel te verdedigen. En die begreep er uh, helemaal niks, maar goed, Het is niet nou anders. Nederland Smit is niet van de kwaliteit van, van uh, de Fit. Hij is niet slecht slechte keeper, dat zeg ik helemaal niet. Maar uh, uh, uh, ja, ik vind De Fit uh, nou eenmaal uh, de beste keeper van Zandvoort. En daar kan uh, Smit niet aankomen. Soms wordt verder hetzelfde LFL als, als vorige week. Allemaal jongen knullen. en Dat, dat gaat er dus van toch een lekker crescendo. dan gaat nu weer op, de oh, ik kan er net niet bij komen, wordt teruggesteld op dus de keeper. De keeper laat hem zijn voeten stuiten, er was ook al een bijna erbij. En de keeper moet er dus nu weg we en dan dat dat hij dan ook. En nu maakt hij Maurits uh, een overtreding. Dat heeft ze al een paar keer gedaan in deze wedstrijd tot nu toe. Wat uh, uh, over, uh, ja, domme overtredingen uh, die uh, eigenlijk helemaal niet uh, nodig zijn. Weet je daarmee op als je zomaar ook met deze Arbitur een gele kaart kunnen opleveren. Goed, de die op de middenlijn. Je gaat nu in de avond bouwen, daar komt hij ook. En daardoor komt de wat fout aan van de ANVJ. En ik wil echt heel ver weg jongens, ik ga terug naar de studio, want het kan wel even duren voordat het wel terug is. De stand is niet we nu na 18 minuten. Nog steeds 0-0. En Zandvoort is uh, denk ik goed bezig. Dat was een, vanuit een winderig uh, Amstelveen Jelprenes. De voetbalwedstrijd van vandaag. Straks in de tweede uur daar veel meer over bij CFM Zandvoort. Ja, mag wel even bij de microfoon komen hoor. Dan horen we horen de laatste hier Het ging heerlijk. Ja, zo dadelijk zijn we. Er. Spannend, maar, uh, een beetje spannend, maar. spannend. Het zweet staat op je voorhand Ja, ja, Kom, ja. Heb je een doekje nodig? Ik wil graag twee handdoeken. Twee handdoeken gaat geregeld worden voor jou zometeen in uh, uur twee. Dan zijn we uiteraard weer terug met onder meer de voetbal. En heel veel andere dingen, waaronder ook de evenementagenda. En dat is weer een agenda. Ik zal vast een slokje water nemen. Graag Bommetje vol. Tot zo.